Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Artsen negeren in veel gevallen de regel om bij apothekers aan te geven... waarom ze een bepaald medicijn voorschrijven, waarvoor strikte voorwaarden gelden. Dat moet bij 23 medicijnen. Maar veel huisartsen en internisten vinden het te veel werk of zien er het nut niet van in. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Het kan tot een onjuiste dosering leiden... als op het recept niet staat waarvoor de medicijnen zijn bedoeld. In Vlissingen heeft een verwarde man een paar uur voor consternatie gezorgd. Hij werd door een agent in zijn been geschoten om hem op afstand te houden. Een paar uur lang dacht de politie dat de man explosieven bij zich had. Na onderzoek door de EOD bleek dat niet zo en is de man naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zijn bij rellen zeker 13 agenten gewond geraakt bij een protest tegen islamitisch extremisme. Zo'n 2500 hooligans en rechtsextremistische jongeren gooiden met flessen en vuurwerk naar agenten en riepen Leuzen als buitenlanders raad. De politie gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de demonstranten onder controle te krijgen. Palestijnen mogen vanaf volgende maand nog maar via één zwaar bewaakte grensovergang van Israël naar de Joodse nederzetting Ariel op de westelijke Jordaan oefen reizen. Dat meldt de Israëlische kranten Haaretz. Ze kunnen daardoor geen gebruik meer maken van een populaire buslijn. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Israël van apartheid. Bij de parlementsverkiezingen in Oekraïne lijken de pro-westerse partijen van president Poroshenko en premier Yatsenyuk te winnen. Twee exit polls schatten dat ze allebei ruim meer dan 20% van de stemmen hebben behaald. Morgen komt de voorlopige uitslag. Het Oekraïense parlement wordt nu nog beheerst door de partij... van de in februari afgezette president Janukovic. Het weer vannacht meest droog en 10 graden. Morgen eerst nog veel wolken, later vaker zon. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Uiteindelijk, uh, nou, examen. Uh, ik uh, ik het examen gedaan. Ik had er zo'n hoofd, dat ik denk, dit wordt niks. Dit is niks geworden, denk ik. Dit ik gewoon, het wordt denk ik herkans. ik moet het keer. Dus ik was in mijn woning en de mentor van mijn school kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd.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 en uh, ja en zo, zo doen dat de, de, de tijd, en toen was de tijd van de gertelmach voorbij en uh, ja zo doen zo doen heb ik op school gezeten en dat is het vaal van de gertelmach ook en uh, ja en uh, ik werd ook wel uh, op een of andere manier door de leerlingen werd ik op een of andere manier wel gezien als een uh, ja ze dachten dat ik altijd een leraar was daar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 Je houdt ook veel als Heel baby. veel. En oh, als ja. als als als als normaal was dan als menig kind, zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook. Uh, uh, uh, ja, eigenlijk. Een, uh, ja, een, uh, een, een, een, hoe noem je dat? En, uh, en uh, uh, ja, in, in, in vier jaar oud, vijf jaar oud, weet je, uh, heel, veel, heel baldadig, een beetje, een beetje, toch een beetje oppositionele gedragsstoornis had ik. Een mm. beetje op, op, baldadig, een beetje uh, de grens opzoeken en uh, uitdagen en zin doordrijven, gewoon altijd gewend om de ja. zin door te drijven. Nooit, uh, een, een, altijd, gewoon lastig, ik was een lastig kind, maar dat wisten mm. dus mijn ouders ook. Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook. Ja. Daar ben ook in therapie voor gegaan. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, tot, ik ben op mijn zesde, e Wat ik nog wel wat ik ontroerde, weet ik nog wel. Op mijn vijfde, weet ik nog, zes jaar, was er een uh, vrouw. En die was nu een bij mij, zeg maar. Mm. En uh, toen, als ik dat aan ja, het denken krijg, kan ik nog wel uh, slapen. En dat was echt die vrouw, een hele lieve vrouw. Dat was een vrouw Kager heet. Die dus, was werkzaam in Haarlem. Mm. En die vrouw verongelukte op de snelweg in Frankrijk. Op weg naar haar vaders begrafenis. Nou. Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt... Ja. echt ik heb nog steeds een keer meer ik, dat hoorde, en dat ik nog steeds, het horen. Dat steeds... Dat is echt een... Dat is, is gewoon niet... Dat herinner ik me nu nog. Dat is niet je had een goede band? Ja, ja, zeker. En, en, en, en klopt. En ik was zo klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag. Maar dat is wel... Ja. Ja, een nare ervaring. Ja, ervaring. Dus ja, ja. Ik was er nog bezig met een grote gevulde koek thuis. En ik weet dat mijn moeder iets tegen mij zei. En jongen, moest je wat vertellen. Ik voelde al als iemand tegen mij zegt,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 En uh, ja, en, uh, en ik, raakte, ik raakte me zo en uh, ik zat zo met, we gingen zo met alle met drie om, om elkaar heen en raakte elkaar aan en gingen we bidden. En in het begin in één keer begon ik gewoon in een tongen te bidden. Dennis, ik zei, wat voor taal is dit? Ik denk, wat is dit? Het was geen Italiaan. Het was geen Italiaans. Het was geen Italiaans dus. Ik begon één keer in, in, in, in een taal te bidden. zeg maar, in een tongentaal te bidden dat was echt, Het was gewoon echt bijzonders waardig gewoon. Echt. Mm -hmm. En dat god mij, dat, uh, ja, gewoon heeft, ja. Uh, ja, mij daarvoor heeft uitgekozen. Dat is de taal die toch en god de, god toch, uit, ja, ja, geeft, ja, god de taal gegeven.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 Yeah.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 en Jezus gehoorzaamd dat Jezus wat gezegd ja. in de Bijbel, zal een grotere wonderen doen dan ik daar gedaan heb.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 ZANG EN